Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de jaarwisseling is een aantal politieagenten gewond geraakt... heeft Nationaal Commandant Woelders bekendgemaakt. In Beurdaard in Friesland riepen drie agenten mogelijk gehoorschade op... toen ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Ook op andere plaatsen werden politiemensen en andere hulpverleners... bekogeld met zwaar vuurwerk, stenen en flessen. Ondanks het vuurwerkverbod was er opvallend veel vuurwerk en vuurwerkoverlast. De politie spreekt van een drukke jaarwisseling... maar door ingrijpen van de mobiele eenheid liep het volgens de korpsleiding nergens echt uit de hand. De eerste twintigers kunnen een afspraak maken voor een boosterprik. Minister De Jonge twittert dat de jaargangen 1991 en 1992 aan de beurt zijn. Ze kunnen online een afspraak maken. Mensen die willen bellen voor een afspraak moeten wachten op de uitnodigingsbrief... Australië is het nieuwe jaar begonnen met een torenhoog aantal nieuwe coronabesmettingen. In de dichtbevolkte staat New South Wales waren het er 22.500. In de kleine staat Victoria waren het er 7.500. De meeste Australische staten hebben de coronamaatregelen versoepeld... omdat ze vinden dat de bevolking met het virus moet leven. Na de versoepelingen ging het aantal besmettingen omhoog.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 En het weer. Op de meeste plaatsen droog, met soms ook wat zon. Het wordt 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen eerst wat regen. In de middag droog, maar later stevige buien. Morgen wordt het een graad of 12. Dit was het Rwassjournaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk is de A10 Noord dicht bij Amsterdam... ter hoogte van Amsterdam-Tuindorp-Oost-Zaan. Het verkeer kan keren bij Zaanstad-Zuid.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 Dan hebben we een keer jou ook in een andere rol. Want dat vind Zeker. ik ook heel leuk. Ja. Meestal doet uh, Pim de techniek hier. En uh, zit aan de, aan de tafel zit aan ja. uh, de presentatie. We hebben het even omgedraaid. Dat is ook ja, heel goed. Bedankt. En um, ja, we waren dus uh, verder in het uh, interview uh, gestrand. Zoals we zeggen, dat het vorige uur bij Arie Griffioen. En die, uh, die doet ook een hele aparte, bijzondere uitspraak. Luistert u maar. Wij hebben bijvoorbeeld principieel ervoor gekozen dat we.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 maar ja, op een gegeven moment dan, uh, is dat toch wel een beetje veel. De twee huizen is uh, punt één een beetje duur en dan de afstand. Uh, en uh, ja, ik ben net geen 18 meer, dus dat ga je dan toch ja. merken. Je hebt natuurlijk uh, heel lang uh, uh, in Zandvoort vertoefd. Hè? We kennen je van de Groom tot aan uh, het wethouderschap ongeveer. En, ja. en dan beslis je toch om naar Groningen te gaan. Hoe kom je daar dan aan?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 Maar Jans zat in haar knokig lijf, meer lust dan menig andere wijf. Ze was zo stok, maar lang niet stijf, ze had wel zin voor wijf. O oh gut, oh gut, was ik maar vol, en niet zo lange dunne tol. Geen man gaat met mee aan de rol, ook ik wil wel eens lol. Jans Ponderans van, van Nieuwe Svans, oh wat een plank van een meid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 Die uh, was tijdens een live-uitzending vanuit het toenmalige gemeentehuis. Heb je dat nog meegemaakt, gemeentehuis? Het toenmalige? Nee, het huidige. Ja, dat is waar nu het uh, HDMZ-museum staat. Er stond vroeger een gebouw, een voormalige school. Oh, nee, dat heb ik ook niet meegemaakt. Nee. En dat was ook een uh, ja, soort uh, allemaal lokale, die kon je dan huren en zo. En er werden okay. dan oefeningen gedaan door uh, oh. ja, allerlei ja. verenigingen... Ja.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 Ik heb daar een maand of wat geleden heb ik daar eens een verhaal over geschreven, ook in het Haarlem Dagblad. En ik was toch wel erg benieuwd of ik misschien nog wat zou kunnen vinden uit de historie. Ik ben daar met de handen gaan graven en ik kwam inderdaad wat, wat potscherven tegen. Toen ben ik naar Marcel Meijer van het Waterloopleintje gegaan en daar heb ik zo'n metaaldetector gehaald en een schep. En ik ben toch maar verwoed even gaan spitten in de grond. Daar kwam mevrouw Schuiten uit Noord, die kwam daarbij en die zei ik kom je wel even helpen, want die was ook natuurlijk zeer geïnteresseerd om te kijken of daar inderdaad iets in de grond zat. En tot onze verbazing troffen wij daar verschillende oude spulletjes aan die pakweg 17, 18, de 17 e 18 e en de 19 e eeuw gebruikt werden door de bewoners die destijds of toenertijd hier in Zandvoort woonden.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 En uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is echt een schatkamer. Dat, dat is, is een schatkamer aan, uh, aan informatie. Ja. Nou, dat ja. deden ze dus in, in, in Engeland, uh, deden ze dat bijvoorbeeld ook. Hè. Dan ja. ging bijvoorbeeld uh, partij die ging dan altijd filmen op het circuit als er een race was. Ja. Dat maar wij dingen. kennen die filmpjes helemaal niet. Dat was namelijk voor In de bioscoop in ja. Engeland. O, oh, op die manier. Nou, daar ja. hebben ze nu helemaal dingen gedigitaliseerd. En ik heb ze dus gevonden op YouTube. Ja.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 La tua energia, tutta quell'allegria, is weer zo mooi. Hallo, hoe gaat het? Het is weer zo mooi. Hallo, hoe gaat het? Het dimmi Dimmi, zo mooi. Ah, amore Amore, gaat het? Het is weer amore amore, Hallo, hoe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 Un angolo di cielo blu. sei tu la più bella, la più bella del mondo, sei l'unica stella, e non te